like De mooiste nummers van de Beatles vind ik persoonlijk. Aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Je luisterde naar het prachtige Something. Op middernacht, de late avond met Alfred Bokhuizen. Goedenavond. Je hoort het een beetje aan mijn stem. Uh, de griep heeft uh, huisgehouden op mijn stem. En daardoor is hij een beetje anders dan gebruikelijk. Maar het gaat heel goed hoor. Dus even wennen aan uh, dit gekraak zal ik maar zeggen. Um, welkom in de show. We gaan weer lekker veel muziek draaien voor je vanavond. Dus blijf lekker hangen. En we hebben een paar interessante onderwerpen te bespreken. Dus we gaan het hebben over een boeklancering. En in de stilte van de Echo. Nou, een prikkelende titel, dus dat zit alvast goed. Uh, Han van Horst is ook weer van de partij. Hij gaat het hebben over woonschaamte. Wat is dat nu weer? Een prachtige nieuwe term die we vaker gaan horen. En uh, hij gaat het uitleggen wat het is. En heeft er natuurlijk ook het nodige over te melden. Dat hoor je zometeen dus in de show. En we gaan praten met bioboeren over bioboeren. Dat dus allemaal in deze mooie aflevering van de laatavond.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 zou je kunnen zeggen, van Joe Jackson. It's different for girls. En dat weten we natuurlijk als mannen allemaal. Natuurlijk heel goed. Verder hoorde Chicago en Baby, what a big surprise. Tijd voor ons eerste ontwerp in de show. Hier is mijn collega Tera Cox. Bioboren. Gaat het eigenlijk over een werkwoord of bestaan ze echt de bioboren? Ik ga het allemaal vragen aan Joyce van Zwet en Ton van Zwet van de polderij en Maasluis. En ze zitten hier. Welkom. Beide. Dankjewel. Uh, meteen maar even die vraag. En dan ga ik even naar Tom. Bioboeren. Dat zijn bestaande mensen. Of kan ik ook bioboeren als in een werkbord? Uh, Nou, Iedereen <laughs> kan bioboeren. Maar het zijn ook echte mensen. En wanneer ben je nou een bioboer? Zitten er allerlei regeltjes aan verbonden? Ja, uh, als bioboer moet je gecertificeerd zijn. En dat doet uh, Skal En die controleert dat ook jaarlijks. Skal? Ja. Ja, toch maar even uitleggen dan. Ja, uh, ik heb eigenlijk geen flauw idee voor welke, uh, waar skal voor staat. Maar uh, wat ze controleren is dat er geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Um, alleen een beperkte aantal antibiotica uh, en geen kunstmest. En, uh, dus dat, dat zijn eigenlijk de hoofdmoten. Ja. Uh, dus geen pesticides, geen kunstmest en minder... Medicijnen. Even het kader schetsend, ga ik even naar Joyce, uh, want jullie zijn allebei van de polderij in Masluis. Ja. Even in een op. wat houdt dat ook weer in? We zijn een uh, duurzame locatie voor voornamelijk zakelijke bijeenkomsten. Nou, ben je onlangs naar het Maniveld getogen? Ja. ja, en dat was niet om te protesteren. Nee. Waarom ging je daarheen en wat hebben jullie daar gedaan? Nou, er was daar een bijeenkomst voor bioboeren en uh, wij kwamen er eigenlijk via via achter. Een paar vrienden van ons die, uh, zijn bioboer. En de Fabiola dat is een, een regeling waarbij biologisch boeren gestimuleerd wordt. Eigenlijk voornamelijk de biologische producten. En dat vond ik interessant omdat wij ook al enige tijd bezig zijn met het aan de man krijgen van biologische producten. Een idee wat wij een keer gehad hebben is bijvoorbeeld een biobeurs voor horeca en winkeliers hier in de omgeving... Uh, maar ja, dat zijn best wel grote projecten. Dus dat is wel fijn als je dan uh, hier en daar een zetje kan krijgen. Het was voorlichting. Uh, uh, na de voorlichting was er gelegenheid om in verschillende groepjes uit elkaar te gaan... En dat was heel leuk, want dan kreeg je echt een gemeleerde groep met uh, een bioboer, uh, met een uh, groentewinkel, uh, een vergaderlocatie en dan samen plannen bedenken. Wat is er uitgekomen uit jou uh, met wie jij gesproken hebt? Ja, uit mijn groepje kwam een idee wat al bestaat, maar wat dan in een wat groter jasje gegoten zou worden uh, van boerengoed. Die wilde een soort uh, ja, voedselbonnen. Misschien ken je wel van die, van die reclamefoldertjes en dan kan je zo'n bonnetje uitknippen en dan krijg je die week korting daar. Aha. Nou, dat hebben zij gedaan echt in het Westland uh, met uh, lokale ondernemers. En het is interessant, we hebben bijvoorbeeld het idee erop gegooid van, nou, misschien kunnen we een soort kalender doen, uh, een jaarkalender. Want bij een bioboer, die heeft natuurlijk uh, maar een bepaald aantal maanden per jaar, heeft hij oogst. Dus heeft hij eigenlijk producten. Um, dus als je dan een soort kalender hebt, een scheurkalender, waar je letterlijk je bonnetjes af kan scheuren. Om dan die week of die maand naar die boer te gaan. Uh, met een fietsroute erbij. Um, en dan kan je dus een korting krijgen. En op die manier echt zorgen dat mensen wat makkelijker uh, naar de lokale producent toe gaan. En denk je dat, het, uh, dat er wat gaat gebeuren op dat gebied? De concrete plannen? Ja, ik denk het wel. Um, vanuit onszelf uh, zijn we nu aan het kijken van nou, misschien gaan we volgend jaar... Uh, voor die Fabiola, want we willen er echt een wat meer gefundeerd plan voor hebben. Wat ik al zei, we hebben wel eens gedacht aan een uh, biobeurs, uh, als in een horecava, maar dan echt alleen voor biologische producten in deze regio. Nou, ik kan me voorstellen dat dat een heel mooi plan is, want er zijn ook gewoon er, er is best een hoop, maar de weg naar de winkel of naar de horeca is niet altijd uh, makkelijk te vinden. Dus als we die doelgroep kunnen bereiken en die producten uh, van onze lokale boeren bij hun uh, ja, wat makkelijker kunnen krijgen en daar is vooral ook uh, vervoer heel erg belangrijk in. Dus we kunnen allemaal mooie plannen hebben, maar uiteindelijk moeten we toch echt van de locatie bij de plek komen. Ja. En je wil de keten sowieso zo kort mogelijk houden. Ja. Ik ga even naar Ton. Hoe is het gesteld met de afname van bioproducten en de belangstelling ervoor? Is dat groeiende? Valt het je nog een beetje tegen? Ik heb het idee dat het, het groeit niet zo hard als ik had verwacht. Ik ben er, denk ik, 13 jaar geleden echt ben je in aanraking gekomen. En toen ook uh, nou ja, veel meer gaan kijken van wat er is. En er is toen een hele tijd is het best wel hard gegaan en ik heb nu het idee dat het een beetje zeg maar, aan een soort top is. Dus daar mag wel wat meer aandacht en, uh, en liefde naartoe. Uh, tot slot, wat is het informatieadres waar we terecht kunnen om hierover meer te weten? Over jullie, de polderij? polderij.nl. Nou, dat is een hele makkelijke. Dankjewel voor deze update over bioboeren. Joyce van Zwet en Tom van Zwet, dankjewel. je l'ai vu se pencher un peu trop Devinant qu'elle voulait noyer son chagrin Je n'ai pu m'empêcher de lui crier de loin Zoet. Man, man, man, wat zoet. Chris Isaac, Wicked Game. Hier in de late avond. En verder, een prachtige van Dave. Ophelia. Nog met een orkest en een heus hemmend orgel. Kom daar nog maar eens om tegenwoordig. Over een paar minuten gaan we het hebben over uh, ja, woonschaamte met uh, Han van der Horst. Hij heeft er een hele column over geschreven. En hij gaat hem zo meteen voordragen hier in de late avond. Na deze van de Kik, Testament. Leven, maak ik het testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geduld. Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, die mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn.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 Mijn onvervulde wensen, wel wat kinderlijk Maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen Voor wie het er altijd harder liep Aan mijn vrienden laat ik gaar het vermogen Om verliefd te worden op een meisjeslag Zelf bij ik helaas een keer te veel bedrogen Maar wie het eens proberen wil, die mag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 Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, het is geen nieuws meer, moeders die met hun kind in hun auto slapen omdat de woningbouwvereniging en de gemeente... ze niet urgent genoeg vinden voor een betaalbaar fletje. Verleden week kregen krantenlezers in Delft daarvan een schrijnend voorbeeld voor ogen. Daar dreigt een mevrouw van 41 met twee kinderen haar huisje te verliezen. De status van schrijnend geval helpt haar niet aan onderdak. Bestuurders van woningbouwverenigingen wringen zich in de handen. Wethouders en gemeenteraadsleden doen hetzelfde. Uiteraard, het huilen staat ze nader dan het lachen. Maar vervolgens wijzen ze oorzaken aan. En daar kunnen zij helaas niets aan doen. Die liggen buiten hen zelf. Helaas. Het probleem. Er zijn veel te weinig woningen in Nederland. De bouw komt maar niet op gang. Vroeger... In de jaren na de oorlog waren gemeentes zelf projectontwikkelaar, maar dat is al lang afgelopen. Daar heeft Enneus Heerma, vader van de huidige CDA-minister, een jaar of 35 geleden een eind gemaakt. De huren valt er minder dan ooit. Een goed bedoelde begrenzing aan de hoogte van veel huren heeft ervoor gezorgd dat vooral kleine woningbezitters hun vastgoed hebben verkocht. Nieuwe fiscale maatregelen leiden tot hetzelfde effect. Zo zit er alleen maar groeiende schrijnende gevallen en niet in de beschikbare woonruimte. Er zijn twee maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat op korte termijn meer woningen vrijkomen. De ene is een kwestie van landelijke wetgeving, de andere eerder van mentaliteit. Of eigenlijk ze zijn allebei een kwestie van mentaliteit. Als AOW'ers of uitkeringsgerechtigden besluiten samen te wonen heeft dat onmiddellijk zeer negatieve gevolgen voor hun inkomen. Daarom houden ze haast altijd hun eigen woning aan, ook al komen ze er nog weinig. De overheid steekt geld in sociale rechercheurs die gaan speuren of zulke mensen wel echt in hun woning verblijven. Ze trekken het water en energiegebruik na. Ze speuren in de brievenbussen of die niet vol zitten met onopgehaalde post. nu en dan pakken ze iemand en die zit dan verder voor de rest van zijn of haar leven diep in de schuld. Als je daar allemaal mee zou ophouden worden AOW'ers en zijn uitkeringsgerechtigden beloond als ze bij elkaar in één huis kruipen. Dan nemen hun gezamenlijke vaste lasten immers drastisch af. Dat is voor hen een groot voordeel. En het probleem is, zoveel mensen gunnen ze dat voordeel niet. Dat vinden ze oneerlijk. Daar worden ze jaloers van. Daarom blijven zoveel woningen bezet die anders vrij zouden komen voor schrijnende gevallen. Die schrijnende gevallen kan jaloers Nederland niets schelen. Veel boemers, lang niet allemaal, wonen riant in een afbetaald, maar veel te groot huis... dat ze vanwege hun leeftijd niet meer zo goed kunnen behappen. Velen van hen zouden graag willen verhuizen naar een zogenaamd knarrenhofje. Ze wonen dan een stuk kleiner en ze letten op elkaar. Dat is een geweldige oplossing voor de oudere zorg. Tegelijkertijd komen er gezinswoningen vrij. Niet van die goedkope in veel gevallen, maar toch. Senioren die zich tot de gemeente wenden met een dergelijk plan... dat ze ook nog zelf kunnen betalen vanwege de verkoop van hun erg kostbaar geworden woningen, die kregen onmiddellijk massale tegenwerking en gezeik. Dat is nu bijvoorbeeld in de Hoekse Waard het geval. Ze vinden daar op hun godvergeten gemeentehuis de wachtlijsten voor woningzoekenden blijkbaar niet lang genoeg. In plaats van meedenken is tegendenken het devies. En zo zijn die ouderen gedwongen in een veel te grote woning te blijven. Je hoort soms wel eens het woord woonschaamte. Voor mensen die hun eentje in een groot huis zitten. De term woonschaamte hoort echter thuis bij de bestuurders en de ambtenaren die met hun regelgeving oplossingen in de weg zitten. Men heeft het dan vaak over goed bedoelde regels. Dat zijn geen goed bedoelde regels, dat zijn slechte regels die in stand blijven vanwege de grote geestelijke luiheid bij de verantwoordelijke. Laten zij de pip krijgen. Wijs ze toe dat ze hun kinderen tot hun veertigste jaar op zolder hebben. Stem ze weg bij de raadsverkiezingen. Maar het is de vraag of wat je voor in de plaats krijgt zoveel beter is. En hier is een prachtig lied uit Portugal over de geneugten van het eigen huis. In dat land zijn de woningprijzen trouwens ook door het dak gegaan. casa portuguesa fica bem, bom en vinho sobre a mesa, e se a o humildemente bata alguém, senta-se à mesa com gente, fica bem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 Mais o sol da primavera Uma promessa de beijos Dois braços à minha espera Não É uma casa portuguesa com certeza Não É com certeza uma casa portuguesa No conforto pobrezinho do meu lar A fartura de carinho E a cortina da janela O luar Mais o sol que bate nela Basta pouco, pouco chinho Para laterar Uma existência singela Não é só o amor Pão e vinho E o caldeiro perdinho É fumar na tigela Dit is de late avond. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. En dus onlangs in een dorp gaan wonen, volgens de foto's had het groter moeten zijn. Maar toen ik in mijn nieuwe straat stond, alles klein. Een lief klein pleintje en een mooi oud klein kasteeltje, een klein stadhuisje met een tuin en een frieeltje. Een krappe kroeg met een korte kastelein. Stoet met een piepklein verdriet Ik snap het niet Want ik kan uren blijven huilen Met mijn tranen vul ik hier de sloot Ik ben te groot En alle mensen hier blijven aan me vragen Of ik misschien een beetje ruimte maken wil En niet zo hard zou willen zingen Als ik met hem ga trouwen, ik ben bang dat ik dan een puntje Kleinkunst van de beste soort, Kiki schippers, hier in de laatavond. Je hoorde Dorp en dan voor natuurlijk een mooi nummer uit Portugal. Uh, Zometeen gaan we praten over een boek, uh, In de Stilte. De Echo. En dat is een boek van Marceline de Waard. En zo meteen gaat Herman de Bruin met haar praten over haar nieuw boek. Na Kate Bush. En zij ziet ze vliegen. Rocketman. She my bed last night, Het praten over een boek in de stilte, de echo. Dat doe ik met Marceline de Waard, is auteur van dat boek. En in de studio, Marceline, welkom. Hallo. Uh, boek geschreven? Eerste, ja. eerste boek? Nee, het is mijn vierde roman en mijn zevende boek. Oké. Okay. Ja. Dus je bent schrijver van beroep, zou je kunnen zeggen. Ja hoor, ja. dat ben ik. Ja. Ja. De stilte van de echo, dat gaat over vrouwenlevens en het ontdekken van eigen kracht... Dat ja. zag ik staan ergens. Ja, ja. dat klopt. Dat is, dat is wel de rode draad uh, door mijn werk en door mijn romans. Ik schrijf het altijd uh, de verhalen vanuit het, het leven van vrouwen. Mm -hmm. En het zijn ook uh, gewone vrouwen over de dingen die zij tegenkomt. En dat ze dan ja, sterker zijn dan ze bij aanvang uh, dachten. En is dat op waarheid gebaseerd of is dat allemaal fantasie van jezelf? Of zijn er mensen die een voorbeeld zijn voor die verhalen? De, de verhalen zijn allemaal uh, fictie. Hoe breng je die verhalen dan tot leven? Nou, dit is het thema hè. Je kan, dit zit in al mijn werken. Dus, dus je gaat daar personages van maken van uh, Vlees en bloed. En, en dit verhaal dat stond op een uh, vakantie in uh, Zuid-Limburg. Uh, toen was ik daarbij een, uh, zeg maar een soort een, swingelput, een soort waterput. En toen dacht ik, oh ja, als hier een feest uh, plaatsvindt. En er kwamen twee zusjes bij die er op vakantie waren. En om die twee, twee vrouwen, die werden groter. En ontspond zich een. Uh, een verhaal. Dus het gaat over het hele leven. Ze worden ouder dus ook. Ze worden ook ouder. Ja, ja, ja. het is een uh, roman zeg maar, in, de, in drie uh, tijdse ja. segmenten. En het ja. speelt in Zuid-Limburg. Voor een groot deel wel. Maar ook een stukje in Rotterdam. En ook okay. een stukje in Ierland. Je dus kan wel dus, ja. kanten op. Je kan, je kan dan, ja, je kan, ja, zoals het in het leven gaat. Hè, mensen zijn niet zo statisch. En deze twee vrouwen ook niet. En ooit, ooit werkte ik in de, in de jeugdzorg. Dat is echt uh, in de vorige eeuw. Toen begon mijn carrière. Toen werkte ik nog in de... Uh, Alternatieve sector. En daar mochten jongeren na acht uur 's avonds. Uh... Oh. Ja, je kan je niet meer voorstellen nee. vandaag de dag. Het waren nee. andere, andere tijden. Het was nog de tijden van het jak en de sociale uh, unit en release en dat soort. Ja, dat soort zaken noemen we ja, ja, dat, dat, dat soort. Dat kennen we uh, nog uit die tijd. Als ja, niet. uit die tijd. Maar dat ja. zit dus allemaal niet in de roman. Nee, nee. Maar, maar, maar het zit wel een, stukje, een ander stukje jeugdzorg uh, uh, uh, in de roman. Mm -hmm. Dus uh, waar een van de personages verblijft en waar ze, ja, waar ze in ieder geval zichzelf uh, staat aan de leer te houden. Maar ja, waar ze naar op zoek is, dat vindt ze niet echt. Nee, maar het, dat spreek je wel uit de eigen ervaring, want dat heb je ook meegemaakt. Je bent in die jeugd bij de jeugdzorg betrokken geweest, dat begrijp ik. Ja, ja, daar, ja ik ja. ben daar mijn carrière gestart ja, in de, uh, als hulpverlener. Ja. Ja. Uh, het boek wordt binnenkort gelanceerd. Ja. ja. Waar gaat dat plaatsvinden? Um, in uh, in het spul, jeneverie het spul aan de Hoogstraat in Schiedam. Mm -hmm. En dat is uh, naast het Schiedams boekhuis. Want ook samen met hen uh, verzorg ik uh, de lancering. Ja, en dan doe jij de lancering en dan zit je achter een tafeltje... en dan kan iedereen een boek kopen en dan, daar schrijf je dan wat in? Ja we, ja, we beginnen dat ik, uh, dat ik uh, uh, op het podium sta... samen met uh, mijn literaire agent, Dorine Holman... en met, uh, en met Rob Holmer uh, dan. En zij gaan me wat uh, spannende vragen stellen. Dus uh, nou, misschien net zoiets als jij doet... om wat meer over het boek en het schrijven daarvan ja, uh, dat, uh, dat te dat weten te komen. Dat is natuurlijk het hoofd, hoofdonderwerp dan. Dat ja. is dan het hoofdonderwerp. En misschien is er ook weer ruimte voor mensen om uh, vragen te stellen. Dus als je vragen hebt... Kom ja. rustig langs. En dan inderdaad dan sluiten we het af uh, met de mogelijkheid het boek te kopen. En dan ga ik het uh, voor je signeren, persoonlijk. Ja. Ja. En dat gebeurt allemaal op 15 maart? Dat gebeurt allemaal op zondagmiddag uh, 15 maart, ja. Om twee uur, vanaf twee uur smiddags. Ja. Als mensen daar nog iets over willen weten... staat er iets op een sociale media, op de website? Of, uh... Ja, op mijn, op mijn website www.marcelinedewaard.nl... of op mijn social media accounts... Uh, kan je daar wat voor vinden. En er zijn overal de mogelijkheden dan om mij ook persoonlijke berichten te sturen. Ja. Kijk even op die genoemde website, kom je het allemaal tegen. En zeker die signeer sessie. Want daar kan iedereen komen. Het is gewoon openbaar. Ja, het is openbaar, dus ja. leuk, leuk als je komt. Ja, gezellig als je komt. En ja. dan ja. kan je het boek zien en de schrijfster zien. En misschien kan je ook nog een vraag stellen. En ja. dan Marcelina het ook beantwoorden. Ja, zeker. Dat is zeker aan de orde. Dank je wel voor dit gesprek. En heel veel plezier ook tijdens de signeersessie en de presentatie van dat nieuwe boek van je. In de stilte, de echo. Dank je wel. Marcelina, dank je wel voor het gesprek en heel veel succes nogmaals. Tot middernacht, de late avond. Angels. De allermooiste nummers van Barry Manilow in de show. Aan het einde van deze aflevering van de late avond. Je hoorde natuurlijk Could It Be Magic. En daarvoor Jonathan King. And everyone's gone to the moon. Dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was vandaag. Ondanks dat ik een beetje verkouden ben. Zou ik maar zeggen. Morgen is weer een late avond. Dan zit hier Bert de Hof. Natuurlijk weer met prachtige muziek en mooie onderwerpen. Dus luister dan vooral weer. Ik wens je voor zometeen wel welterusten. Prachtige dromen. En natuurlijk uh, ja, een goede wacht als je blijft werken. Tot slot van de show: Diane en de Belmans. A Teenager in Love. Mooi nacht! Must I be a teenager in love? One day I feel so happy, the next day I feel so sad. I guess I learn to take the good with the bad. 'Cause each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in? Must I be a teenager in love? Must I be a teenager in love?